...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dik te met het NOS Journaal. Na de zware sneeuwval gisteren veroorzaken ijsplakken gladheid op de A9... ...tussen Amstelveen en Alkmaar. Rijkswaterstaat kan de aangekoekte sneeuw niet wegkrijgen... ...met stroozout of sneeuwschuivers... Mede daardoor ontstonden ook vanochtend op de A9 weer lange files. De file van gisteravond op de A9 was vannacht pas om kwart voor twee opgelost. Ook op andere plaatsen in het land veroorzaakte gladheid vanochtend problemen op de snelwegen. Maar de gevreesde extreme drukte bleef uit. Ook het openbaar vervoer kent vanochtend weinig problemen. Alleen in Zaandam reden de bussen niet uit. Doordat daar niet is gestrooid is het er op de lokale wegen erg glad. In Culemborg hebben Marokkanen en Molukkers elkaar gisteravond ontmoet. Ze spraken elkaar in de kantine van een voetbalclub over de problemen tussen de beide bevolkingsgroepen in de wijk Terwijde. Het was voor het eerst sinds de rennen van de afgelopen dagen dat er onderling contact was. Met name in de nieuwjaarsnacht was het onrustig met tal van incidenten tussen Marokkanen en Molukkers. Op de bijeenkomst in de voetbalkantine waren enkele tientallen mensen afgekomen. Er is onder meer gesproken over een plan om oudere Marokkaanse jongeren te laten patrouilleren en de jeugd op slecht gedrag aan te spreken. In China is een Tibetaanse filmmaker veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Hij werd gestraft voor het maken van een film waarin gewone Tibetanen de Dalai Lama prijzen en vertellen hoe hun cultuur door de Chinezen wordt onderdrukt. De filmmaker zou al op 28 december zijn veroordeeld. Het vonnis is naar buiten gekomen via familieleden en sympathisanten die er, op een webs die er op een website over hebben bericht. Ze klagen dat de regisseur geen eerlijk proces heeft gehad. Zo zou hij niet zijn eigen advocaat hebben mogen kiezen. Het weer bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon door. Vooral bij zee, hier en daar een sneeuwbui. De temperatuur loopt langzaam iets op, maar het blijft overal licht vriezen. Morgen verandert er nog weinig, maar in het weekend neemt overal de kans op sneeuw weer toe en steekt een snijdende noordoostenwind op. Dit was het NOS Journaal.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 Heel mocht, je, mocht je nog houden. <laughs> um, de overstap van D66 naar uh, PvdA. Was toen D66 Zandvoort al uh, ter zielen? Uh, ik meen dat alleen Han van Leeuwen nog uh, uh, in de raad zat mm -hmm. en dat hij in die periode één uh, zetel had. Oké. Okay. Ja. Ja. Toen zakte D66 helemaal weg. Tijd van toneel af geweest in het raadse uh, ja. Wat is er toen gebeurd in die tijd met D66 um, Zandvoort?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 Uh, doordrenkt bent van d 66 ja, ja. bloed ja. en er zit er daar nog een, en daar is er nog een. En daar is er ja, ja, een. Ja. Zoek je elkaar dan op of zo? Ja, je belt. En dan denk je, nou laten we samenkomen? Ja. De... Ja, ja, laten we eens gaan kijken wat we, wat we kunnen betekenen. En um, ja dan, dan kom je al gauw met het, uh, met het feit... Uh, dat het een, uh, ja, maar weinig mensen zijn. Maar... Um,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 Oorspronkelijk uit gewaard vandaan. Is dat zo? Ja. Nou, dat staat me even niet bij. <laughs> nee, nee, nee, nee. Tom is altijd te zoeken, die gaat gaan kijken waar het vandaan komt. Ja, ja, ja, nee, ja, ik ja, zie ja. het trouwens uh, ook gewoon wwwd Ja, ja, ja Daar ja, is ja, ja, hij nu ja, inmiddels ja, ja. naar doorgeschoven. maar het is ergens in Heergewaard. Waarschijnlijk je daar de webmaster of zo. Oh, oh dat zou zomaar oh, kunnen. Nou, okay. uh, ik ken het plaatsje wel, maar de, niet... Uh,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 He, daar, uh, dat zal ook wel blijken uit, uit, zeg maar, uit ons verkiezingsprogramma. We hebben daar hele duidelijke ideeën over. Een van de ideeën is bijvoorbeeld dat wij een aantal windmolens op het uh, circuit, in het binnenterrein van het circuit willen gaan plaatsen, waardoor Zandvoort zijn eigen energie kan uh, uh, produceren en eventueel alles wat over is ook nog naar het net kan brengen. Uh, we willen, dus de duurzaamheid is voor ons heel belangrijk uh, in, alle, in alle aspecten.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 En het bekende natuurlijk het referendumprincipe. Nou, dat uh, is volgens mij één keer in Zandvoort ooit uh, toegepast. Een nou, parkeerreferendum. We, ja, en dat willen we dus wat, wat vaker hebben. En we, willen, we, we vinden ook uh, als D66 dat burgers niet lastig zijn.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 Hoe denk je dat te realiseren in een gemeente waar eigenlijk nauwelijks nog gebouwd kan worden? Want we Ten zitten eerste, dus nog steeds met, met de, de gatenbeperking. Ja. Uh, ook een D66 trouwens. Ja, ja, ja, ook een D66. Ja, precies. Uh, er zijn natuurlijk mogelijkheden... Uh,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 pak moet worden, de verantwoordelijkheid bij de jongeren, eh, het, het, het, het toch zorgen eh, dat er faciliteiten zijn voor jongeren om, eh, om zich te kunnen recreëren. Het is He toch eigenlijk...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 Ik moet even kijken naar de camera. Dat, is een, <laughs> <laughs> Dat moest ik even zeggen. Uh, ik ben ja, is hier aanwezig. Ja, ja. Uh, dus uh, wat wij in ieder geval, uh, in ieder geval uh, belangrijk vinden wat betreft uh, de middenboelvervaring... is plannen waarbij je uh, de hele boel sloopt... En, uh, en, en dan denkt dat dat er realiseerbaar is. Nou, alleen al financieel is dat niet realiseerbaar. Het is voor de mensen ook niet realiseerbaar. Mensen wonen daar graag. Wat wij, wat wij graag zouden willen is uh, het geel wat oppimpen... en daar uh, bepaalde plekken, en dat moet natuurlijk allemaal nog wel uitgezocht worden... bepaalde plekken eventueel uh, herbestemmen daarin. Hè? Maar een totale aanpak van uh, alles kaalslag en opnieuw opbouwen... dat is uh, niet realiseerbaar.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 Ik vind dat je er niet aan moet nee? komen. Nee. Nee. Nee. De, nee. De, de raad weet hoe je het wil financieren. Het is overigens geen partijstandpunt. Maar ik denk wel dat het karakter uh, van die, die uh, watertoren dat kennen we nu uh, dat moet je gewoon zo houden. Laatste vraag: de raad heeft 17 zetels.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 En waarom het Rode Kruis niet? Het Rode Kruis certificeert ook, ook. op hun manier. Oh. Is dan wat de, is het verschil dan? Het is een landelijke organisatie, de, het Oranje Kruis, waar uw EHBO-diploma... Het Rode Kruis tegenwoordig ook. Tegenwoordig ook, ja. U bent ook aardig op de hoogte. Dat is helemaal goed. Het Oranje Kruis is uh, de doorsnee uh, waar alle EHBO-diploma's vandaan komen. Laat ik het zo formuleren. Hm. Ja, de, de, de professionele opleidingen die gaan uh, door het Oranje Kruis. Ik ben zelf in de Waardepolder opgeleid.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 Al die uh, gasthouders moeten voldoen aan die certificatie. Dus ik neem aan dat al die gasthouders een brief krijgen van het ministerie of uh, wie de bewaker daarvan is. Van jongens, ja, jullie ja, moeten voldoen ja, aan. Ja, en, ja. Uh, en dan kunnen ze, of ze geven het al zelf aan de gasthouders, bureaus hebben heel veel al geregeld. Maar je moet een officieel gecertificeerde instructeur hebben. Ja, mm. dat is natuurlijk logisch. Maar, dat, uh, ja. Ja. maar er zijn er natuurlijk ook uh, mensen die het zo papiertje geven aan. Uh,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 Ja, En uh, je kunt je opgeven met mijn telefoonnummer. 57 141 In Zandvoort. Lia Sol. Nog een keer. www <laughs> <laughs> Nee hoor. 5714119. En dan kunnen ze alle informaties uh, krijgen.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 Nee, uit ervaring uh, weet ik dat het helemaal uh, prima goed gaat. Oké. Okay. Ik weet genoeg. Oké. Okay. Ik ook. Nou, dank een dank wel. No, ik Even de, de telefoonnummer. Nou, dat is uh, Lia Sol, Torbekkerstraat, 24 023 uh, 57 141 19 in Zandvoort. En de lesdagen zijn 12 en 19, 19 januari. 19 we gaan starten met de cursus. Oké, okay, dank en je Mensen kunnen zich nog opgeven. Ja, bedankt. Oké, okay, dank jullie wel.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 Nee, Oké, okay, nou, dan is dat duidelijk. Ja. Want dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Alleen. Ja, dat maar, doen wij thuis maar, ook, ook hoor. Hopelijk, ja, tuurlijk. <laughs> ja, het is toch, je dan weer. Dat mag niet, dat mag niet. Het is toch zo dat, dat een beurt uit drie onderbeurten bestaat? Oh, jij bent echt op de hoogte ja. van officiële ja, regels. Ja, ja. Zo, jij vond ik zo'n mooi woord. Een beurt bestaat uit drie onderbeurten. <laughs> en het maximale aantal punten wat je kunt gooien is 128. 148. Dubbel Ja, 148, 148, ja. ja. Jij gelijk, 148. Je hebt gelijk, ja, 148. En je kan nog acht bonuspunten verdienen. Kijk. Uiteindelijk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 Elke oudjaarsavond alle kerstavonden. Hoeveel lang heb je al versleten in je leven? Ik ben aan mijn tweede. Een tweede homas. Je hebt natuurlijk ook nog die hele mooie Dommelse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 Uh, iets laat. Nou, vorig jaar liep dat volledig uit de hand. We waren pas om twaalf uur klaar, want dat, het, was, het enthousiasme was zo groot. Het was wel heel gezellig. Ja. Het heet ook niet meer Café Koper, maar is ook. Ja. Oh, ook. Hier klinkt toch geen luisteraars, nee, nee, nee, dit is de jaloezie. Nee, nee, nee. De <laughs> jaloezie enkel... dat de heren pas in tweede instantie mogen joelen. en geen, de eerste avond moeten joelen. Geen enkele jaloezie, want wij vinden de herenavond ook heel, <laughs> maar, heel gezellig. Ma Ma Ma Maaike, vindt er ook een seksentest plaats? Ja, uiteindelijk is de uh, is battle of the sexes uh, daar. Oh, de test! Nee, ja. Oh my goodness, nou zeg! Dat is een nou, doping, he, dopingcontrole. Heel gelukkig in dit kleine dorpje aan de zee is het Ons kent Ons. Dus uh, de bekende dames die zich hadden ingeschreven, dat waren bij mij en weten ook dames. En maar ook dat dames. god bij de heren ook zo. Okay. Ja. Ik heb dat ja, niet dat getest. <laughs>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 Dan gingen de dames bij elkaar zitten ja? voordat ze gingen trouwen. Ging trouwen? Ja, ja. En als er een man het in zijn hersens haalde om naar binnen te komen... had hij geen kleding oh, ja, meer aan. Ja, ja, precies. Dus dat zou ook een optie zijn. Hè? Ja, ja, ja, kom maar binnen hoor, met die schots dan ook. <laughs> Wat is er te winnen? We, er zijn de, de, uh, vorig jaar hebben we... Um,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 En de gouden schulbak die, die erin is. Ja, is dat een wisselprijs? Of dat is een het is een ja. wisseltrofee, ja. Die kan bij iedereen een jaar lang op de schoorsteenmantel dus komen te staan. Dan moet wel een schoorsteen hebben, hoor. Oh, je mag me ergens op hangen in je slaapkamer wissel, ook, hoor. Ja. Ja. Ja. Dus dat is, uh, dat is ja, wanneer, leuk. wanneer zijn de heren aan de beurt? Um, nou, Voor de goede orde, de dames ja. zijn de, uh, dus de dinsdag wel? de 12e aan de beurt. En de heren dinsdag 16 februari. En dan de battle? En de battle of the sexes is dan...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 16, 16 februari, februari de heer en, en de, de battle uh, vier weken later in maart ik moet even de datum schuldig blijven maar dat zal ik jullie nog even doen toekomen want ik heb het niet opgeschreven Oké. Okay. dat heeft met oud en nieuw te maken heer. het spijt mij komt er dat je hebt hem hele dag, dag vrij gehad ja de, de, en dan toen heb dan. ik hem niet opgeschreven Mooi. raar hè <laughs> komt er ook een buitenbak een buitenbak ben ja, voor op terras voor op terras ja.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 Wordt uh, sigaren sigarettenas gebruikt om mooie mooi glad te maken? Oh, maar maken, daar he? zijn zoveel verschillende. Dat is zo leuk. hè? Er zijn Van zoveel ijspraak. verschillende uh, uh, opdrachten die ik dan krijg. Heb je hem wel met talkpoeder gedaan? Heb je hem wel met plecht gedaan? Heb je hem wel met sigarenas uh, onderhouden? Ja, maar ik hou ja, dat geheim ja, ja. hoe ik mijn bak onderhoud. Ja, dat, is, dat, dat zal dan altijd wel een geheim blijven, want dat kunnen we niet ontfutselen. Ja. Um,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 Er van verwacht Want een mens die kan niet zonder liefde Dat brengt je toch snel van je stuk Ja liefde kan mensen toch helpen Naar het werk van een beetje geluk Liefde in de nacht Hij gaat wandelen op de grond Liefde in de nacht Iedere man ervan vervalt. Op het de Passie los, dan blijft geen mens meer binnen Het land was van de tutteling, geen uniform is heilig Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig 15 miljoen mensen, dat hele kleine stukje aarde Schrijf je niet, wetten voeren, je laat je in... A piece of